Als kind was ik niet te bewegen Om vroeg naar mijn bedje te gaan Mijn moedertje die was erop tegen En die liet me dan te verstaan Ook kleertjes uit en pyjamaatje aan het Is de hoogste tijd om naar bed te gaan Toen vooruit je moet slapen gaan En nu je kleertjes uit en een pyjamaatje aan Ik moest later het vaderland dienen was het dan hetzelfde gedoe? En s'avonds om kwart over tien, dan riepen ze net als moe, Ga moet ik leer net doen en een pisjamatje aan. Het is de hoogste tijd om naar bed te gaan. Doe vooruit, je moet slapen gaan nu nu die kleertjes uit en een pisjamatje aan. <telling> dat ik zo begeerde daar trouwde ik mee vorig jaar en toen we in ons huis arriveerden zei ik heel bedeesd tegen haar je moet je kleer doen en een pyjamaatje aan het is de hoogste tijd om naar bed te gaan toe vooruit je moet slapen gaan en nu je en je pyjamaatje aan je moet je kleer net doen en een pyjamaatje aan al je moet je kleer doen en de pyjamaatje aan je moet je kleer doen en een met je moet je kleer doen en een pyjamaatje aan doen.